Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 12 Wee de Overwommeren. Twee weken geleden zagen we dat Marcus Furius Camillus weggestuurd werd en dat hij voor vertrek de goden nog even opriep om de Romeinen eraan te herinneren dat ze zoveel aan hem te danken hadden. Camillus is weg en de Romeinen hebben hun positie als leider van midden-Italië met de plundering van vee veiliggesteld. Het gebied ten noorden van de Tiber bevatte de rijke landbouwgrond die ervoor kon zorgen dat de Romeinen eens van die hongersnood af konden zijn en het zoutbekken zorgde voor extra inkomen. Rome stond er goed voor. Tenminste, als de Galliërs geen goed in het eten gooien. Zoals ik de vorige keer had besproken, de etruskische gemeenschappen ten noorden van Rome hadden te maken met grote groepen migrerende Galliërs die hen het leven zuur maakten. Rond 390 voor Christus stond een van deze stammen, de Sinonis, de poorten van Clusium, nog zo'n etruskische rivaal van de Romeinen en de stad van Lars-Porsenna, die ooit met Tarquinius Superbus treedt om de opkomende republiek de grond in te stampen, en de monarchie te redden. Deze stad werd belaagd door Galliërs. Volgens Livius waren de Galliërs vooral onder de indruk van de Italiaanse wijn, een goedje dat deze Fransen niet kenden en dat hen naar Italië trok. Het kan verkeren. Clusium stuurde gezanten naar Rome, om te vragen om steun tegen de langharige barbaren. Omdat de Romeinen en de bewoners van Clusium niet de beste vrienden waren, duurde Rome eerst drie gezanten om te kijken hoe de situatie er in Trurië bij stond. De gezanten vroegen een audiëntie aan bij de koning van de Galliërs, Brennus. Brennus had nog nooit van Romeinen gehoord, maar vond het wel schattig dat ze hun bondgenoten met diplomatieke middelen verdedigden. Die Romeinen zouden er dan ook vast geen moeite mee hebben als de Galliërs een deel van het gebied van Clusium innamen. De Romeinen vroegen welk recht de Galliërs op dat gebied hadden. Zwaarder waren het antwoord. De Romeinse gezanten besloten gelijk de leiding over de legers van Clusium te nemen en de strijd met de Galliërs aan te gaan. Bij deze strijd kwam een van de leiders van de Galliërs om en dat was niet de bedoeling. Brennus stuurde zelf gezanten naar de Romeinen om iets te doen tegen deze verbreking van de gebruikelijke gang van zaken. De Romeinen weigerden niet alleen om de gezanten te vervolgen, maar de drie heren werden ook gekozen als militaire tribune voor het volgende jaar. Brennus liet dit niet gebeuren en verklaarde de Romeinen de oorlog. Dit is een interessant verhaal, maar daar zit er zitten toch wat haken en ogen aan. De vraag rijst waarom de bewoners van Clusium de Romeinen om hulp vroegen. Waarom gingen de Romeinen erop in? Wat konden drie gezanten doen om de Galliërs te verslaan? Waarom zou Brennus 130 kilometer door Italië lopen om vanwege een diplomatiek incident de bestverdedigde stad van Italië aan te vallen? Is er geen logischere verklaring? Twee weken geleden noemde ik de opkomst van Syracuse op Sicilië. Onder leiding van Dionysius I veroverde Syracuse grote delen van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van de Romeinen was Messana, aan de noordoostkust van het eiland. Het zou kunnen dat Dionysius wilde voorkomen dat Messana de hulp van de Romeinen zou inroepen en dat hij daarvoor een verdrag tekende met Brennus. Als de Galliërs Rome bezighielden, en wij gaan niet ingrijpen als je het van de kaart veegt, dan kan Dionysius Messana verslaan en de grote slag slaan in de verovering van het eiland. Een derde verklaring voor de aanval van de Sinones op Rome, was dat we het hier hebben over een groep huurlingen, die voor Syracuse kwamen vechten, of daar net vandaan kwamen. Aangezien Galliërs uit Gallië komen, de Senonis kwamen uit de regio rond het huidige Parijs, moesten ze een eind reizen om in Sicilië te komen. Onderweg valt er voor brute barbaren een hoop leuks te doen, zoals het plunderen van steden. Hoe het ook zij, Brennus leidde zijn leger naar Rome, Volgens Livius verraste de Galliërs de bewoners van de regio waar ze doorheen trokken, door niets te plunderen of te verwoesten. Rome was het doel van de Mars, en Rome moest eraan gelopen. Iedereen die hen niet dwars zat, kon rustig blijven doen waar hij mee bezig was. Bij de Alia, een zijriviertje van de Tiber ten noordoosten van Rome, kwamen de legers van Rome en de Senones op 18 juli tegenover elkaar te staan. 18 juli van het jaar 390, 387 of 386, afhankelijk van wie je leest. De Romeinen houden het bij 390, maar tegenwoordig worden de andere jaartallen waarschijnlijker geacht. Dit heeft te maken met het feit dat de Romeinen hun datering baseerden op lijsten van wie wanneer gekozen was voor een bepaald ambt. Tegenwoordig worden de methoden die de Grieken hanteerden en die onder andere Olympische Spelen als eikpunt kenden, betrouwbaarder geacht. De veldslag die volgde liep uit in een nederlaag voor de Romeinen. Volgens Livius was er niets aan het Romeinse leger dat aan Romeinen deed denken. Bij het eerste contact met de Galliërs vluchten de Romeinen. Sommigen renden de Tiber in, richting vee, anderen renden naar Rome. Brennus was verrast door het gedrag van zijn vijand en viel de hoofdmoot van het Romeinse leger niet meteen aan, omdat hij een list vermoedde en wilde voorkomen dat de Romeinen hem in de rug zouden aanvallen. Dat gebeurde echter niet, dus Brennus ging verder. Een deel van het Romeinse leger zat inmiddels in vee. Het deel dat in Rome terecht kwam, verschanste zich in de citadel op de Capitoline met een groot deel van de burgers die niet gevlucht waren. De Galliërs stonden drie dagen na de veldslag voor de poorten van Rome en wachtten daar nog een dag, omdat het allemaal wel verdacht makkelijk ging. Na die dag trokken ze de stad binnen. Eerst probeerden ze de citadel te bestormen, maar dat mislukte. Brennes zette een aantal mannen rond de citadel om de Romeinen in de gaten te houden en stelde een beleg in. De rest van de stad was inmiddels in Gallische handen. Plutarches meldt, dat het beleg van Rome in het begin een rustige aangelegenheid was, tot Brennus en zijn gevolg op het forum een groep mannen zagen zitten. De mannen zaten daar in complete stilte ongeroerd elkaar aan te kijken, zonder iets van angst te tonen. De Galliërs waren onder de indruk van wat ze volgens Plutarchus superieure wezens vonden. Na enige tijd schraapte een van de Galliërs de moed bij elkaar om er eentje te benaderen. Hij pakte de Romein bij zijn kin en wreef een beetje over zijn baard waarop de Romein opstond en hem met zijn staf in zijn gezicht sloeg. De Gallier greep zijn zwaard en doodde de Romein. Vervolgens escaleerde de boel, want de Galliërs moorden iedereen die ze tegenkwamen uit en plunderden de stad. Vanaf de citadel konden de Romeinse soldaten alleen toekijken. Terwijl de Sinonis pad aan het walsen waren, begonnen de legers van de slag bij Alia, die niet op de capitoliijn zaten, zich te hergroeperen. Hun leider, Caedicius, dus Camillus, die in Ardea in ballingschap zat over te halen, om zich weer bij hen aan te sluiten, onder de voorwaarde dat de Senaat hem terug zou vragen. Deze zat in Rome, op de Kapitolijn. Het leger in VEI is contact te maken met de belegerde landgenoten in de Citadel, door een jonge man te sturen die midden in de nacht via de rotsen de Kapitolijn opkwam. Zijn boodschap dat Camillus open stond voor een terugkeer daarover bracht en weer terugging naar beneden. De volgende morgen zagen de galliërs de voetstappen van de boodschapper en volgden deze. De citadel was in groot gevaar. Brenners wachtte tot het weer donker werd en stuurde zijn soldaten via de rotse citadel op. Dit deden ze geruisloos. De Romeinse wachters hadden niets in de gaten en zelfs de honden bleven rustig liggen. Het moest van de aan Juno gewijde heilige ganzen komen. Deze beesten kregen in de gaten wat er gebeurde en begonnen te gillen. Hiermee trokken ze de aandacht van de Romeinen, die snel reageerden. Onder leiding van Marcus Mangius vielen ze de Galliërs aan. Grote groepen Galliërs werden van de rots gegooid, terwijl ze er net op probeerden te klimmen. Toen de rust was wedergekeerd, sliepen ze verder. De volgende morgen riepen de militaire tribunen het leger bij elkaar, om goed gedrag te belonen en slecht gedrag te bestraffen. Als eerste kreeg Manlius roem en eer, en gaven de soldaten een deel van hun ranzoen aan hem. Vervolgens was het tijd om eens met de wachters te praten. Zij hadden die nacht één taak, en hadden die verprutst, door niet in de gaten te hebben dat er een leger Galliers voorneus de citadel opkwam, de tribuun wilde ze allemaal straffen, maar volgens Livius was het hele leger het eens dat één man alle blaam trof. Deze man werd naar beneden gegooid en kwam daarbij om. Dit betekende niet dat het beleg achter de rug was. Sterker nog, deze bleef maar doorgaan en putte beide partijen uit. De Romeinen begonnen door hun voorraden heen te raken op de Kapitolijn en de Galliërs vielen ten prooi aan ziektes omdat ze in het warme zomerklimaat niet gewend waren. Daarnaast hadden de Galliërs vernomen dat Camillus in aantocht was. Dus werd het een probleem om voedsel te verzamelen buiten de stad. Hierdoor raakten ook bij de belegeraars de voedselvoorraden op. Camillus en zijn mannen lieten wel een hele tijd op zich wachten. Op een gegeven moment kwamen één van de tribunen en Brennens tot een overeenkomst. De Galliërs zouden de stad verlaten en de bevolking met rust laten voor een prijs van duizend pond goud. Volgens Livius een prima deal. Zowel de Romeinen als de Galliërs konden leven met de deal. Beide partijen liepen op hun laatste benen. De Romeinen wisten dat als ze niets zouden doen, ze zeker zouden omkomen op de Kapitolijn. en de Galliërs wilden toch een overwinning kunnen uitroepen en wegwezen uit het ziektennest. Weegscharen en gewichten werden bijeengebracht om te zorgen dat de Galliërs wel voldoende kregen. De Galliërs hadden alleen zitten hannissen met de gewichten, wat ze zwaarder waren dan de bedoeling was en de Romeinen dus meer moesten betalen dan was afgesproken. Toen een tribune hiertegen protesteerde, hier Brennens zijn zwaard op de wegschaal waardoor de balans nog schever kwam te liggen en riep uit «Vae victis! Wee de overwonnenen!» Daar konden de Romeinen even niets aan doen. Waarschijnlijk was hiermee de Gallische plundering voorbij en vertrokken Brennus en zijn mannen weer uit de regio. Maar er is ook een ander verhaal dat uitstekend in de traditie van helden die Rome redden past. In dit verhaal bereikte de boodschapper die op de Capitoolijn was geweest Camillus, met de boodschap dat hij niet alleen weer welkom was in Rome, maar dat hij bovendien weer als dictator was aangesteld en als taak om de stad te redden. Camillus verzamelde troepen uit Ardea en uit Veii en trok naar Rome. En daar vertelde hij Brennus dat de deal die hij met de Romeinen had gesloten strikt juridisch gezien niet rechtsgeldig was. En dat hij weg moest wezen met zijn gewichten en weegschalen. Camillus was namelijk de dictator en daarmee hadden de militaire tribune met wie Brennus de afspraak had gemaakt niet de bevoegdheid om dat te doen. Maar als Brennus nog een voorstel wilde doen. Camillus had wel de bevoegdheid om een beslissing te nemen. Dit is een interessante manier voor een grote generaal en held van de Romeinen om een barbaarse veldheer te overtuigen af te zien van zijn goud. Een hele interessante manier, maar Plutarchus zegt dat het zo gegaan is. Brennus was het hier niet mee eens en probeerde zijn gelijk te halen met een gevecht, maar hier kwam niets van terecht. Brennus koos eieren voor zijn geld en leidde zijn mannen de stad uit. Camillus leidde zijn leger erachteraan en na een paar dagen versloeg hij de Galliërs en doodde het hele leger. Geen enkele Gallier overleefde het bloedbad en Camillus trok in een nieuwe triomftocht Rome binnen. Bepaal zelf maar hoe waarschijnlijk dit is. Hoe dan ook, de maanden dat de stad in Gallische handen is geweest, heeft Rome niet in de koude kleren gezeten. Want er was niet gek veel over van de stad van Romulus en Publicola. De bevolking was platgeslagen en stemmen gingen op om de stad te verlaten en almas te verhuizen naar VEI. De stad die veel beter verdedigd was, recent omdaan van de volledige bevolking, en bovendien de stad die nog recht stond. Brenners hadden nauwelijks een gebouw gespaard. Op de citadel stonden de gebouwen nog overeind, maar de rest van de stad was met de grond gelijk gemaakt. Twintig kilometer verderop lag een stad rijk Een volkstribune stelde voor, allemaal maar naar Vee te gaan. Camille stond niet open voor dit idee. Waarom hebben we de stad gered om hem vervolgens weer te verlaten? Tijdens de oorlog zijn de religieuze rieten voor de goden in acht genomen. Maar nu verlaten we de stad waar de rieten gehouden werden. Welke boodschap verspreiden we aan de omliggende volkeren? Een van kracht? Wat als de Volsciën of de Aequiën in Rome gaan wonen? Wie zijn dan de Romeinen? En wat als Vee straks in brand vliegt? Gaan we dan met z'n allen naar Fidenaai? Wat volgde was een stemming. Toen de eerste man net wilde stemmen, kwam een groep soldaten terug van hun dienst voor de dag. De leider van de groep riep naar de drager van de standaard dat hij zijn standaard daar kon neerplanten want dit is de plek waar we blijven. Een voorteken. De eerste stem was tegen het voorstel van de volkstribune en de rest volgde volgens Plutarchus. Het voorstel werd unaniem afgewezen en de Romeinen bleven Romeinen. Dit betekende dat er werk aan de winkel was, een stad te herbouwen. Over twee weken zien we hoe de Romeinen de wederopbouw van een verwoeste stad uitvoerden en welke volgende strijd tussen de patriciërs en de plebejers er nu weer wordt uitgevochten.